In 2000 waren er nog 17 grote supermarktketens. Onder meer C1000, Deen, Eda, Super de Boer en MT zijn sinds die tijd ook overgenomen. Op dit moment zijn er nog 8 supermarktketens over.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 Syrië bevestigt een staakt het vuren met Israël in het zuiden van het land, maar het is nog onduidelijk wat dat betekent. Volgens ooggetuigen zijn de gevechten tussen Druzen en Bedouinen vannacht doorgegaan. Syrië roept alle partijen op om het bestand te respecteren. Volgens de Amerikaanse Syrië-gezant is ook Israël akkoord met het bestand, maar Israël heeft dat niet bevestigd. Op het Belgische dancefestival Tomorrowland is een vrouw van 35 overleden. De vrouw uit Canada werd gisteravond omwel. Ze kreeg op het festival eerste hulp, maar overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. De doodsoorzaak is niet vastgesteld. Volgens justitie zijn er aanwijzingen voor drugsgebruik, maar dat wordt nog onderzocht. Het weer op veel plaatsen zon. Vanmiddag kan het regionaal tropisch warm worden. Maximaal 26 graden op de wadden tot 31 in het zuidoosten. Later vanmiddag volgt bewolking. Met s'avonds in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen veel bewolking, mogelijk onweer en maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Zellige Hollandse lids, maar dan meer uh, van deze tijd. Voor de, voor de verandering een keertje. Uiteraard volgende week weer gewoon oude-Hollandse muziek. Maar voor vandaag hadden we iets van: ja, Zandvoort is vol. Gisteren hebben we het ook al, uh, heeft u waarschijnlijk gehoord op het nieuws. Of zelf ervaren, Zandvoort was uh, ja, niet bereikbaar. Niet met de trein. En via de Zandvoortsamaan kon nu ook niet met de auto komen. Ja, ja, als u uh, een stukje omrijdt. Op de uh, Heemsteden zijn ze met het, uh, het Viaduct bezig. De NS en natuurlijk of ProRail heel dat. En uh, natuurlijk uh,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 En het eten samen duurt de hele avond Iedereen aan tafel die vertelt verhalen Het is gezellig en we proosten en een dansen En elk blik is een zomerromance Ik hoor de kinderen Spelen Heerlijke plezier Samen delen Het blijft er langer and he likes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 Wat we een hele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 maar juist zo'n vagebond als ik niet vond Was reuze in je schik met zijn oude jas Twee motten en tien kinderen, Een familie motten Woont er in mijn jas Ik laat ze hun als je zijn er klas Nou zitten ze boven in mijn kraag En eten zich een volle maag Ze vreten met hele jaskuffet Omdat de mot toch leven moet Die lieve Charlotte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 Daar komt de muziek uit een geboort. Wat heerlijk dat dat nog bestaat.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 Nou ja, een gemiste kansen voor uh, The Voice Kids. Want uh, uiteindelijk uh, heeft hij het nummer van Mieke Gijs uit 1976 uh, opnieuw ingezongen. Het nummer uh, gecomponeerd door Pierre Carter. Mijn Engelbewaarder heeft zijn versie van gemaakt. Marco Schuitmaker niet op de radio met Engelbewaarder. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken, even maar stoppen om bij te die flitsende lampen, een motor die draait, toch waar zit een aan, die haan in je hooi? Ik weet nu dat er een engel bewaart. Ik kan het niet zien als de zachte steken je brak. Ik ben weet ook dat zo'n engel bewaarder op je net. Ik kan het vechten. Ik ben er zelf eens vol. Vrijer maar dom, een engel, de vader die bijna belooft En dan zie je bloemen, alles is wit. Het is toch je moeder die naast je zit. Hier kijkt je naar ogen en ziet dan het raad. Ik ben een Ik kan het weten. Ik ben er zelf eens door gered. Ik kan het weten. Ik ben er. Zelf...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 een engel en ze had een wipnus en een kersenmond. Kersenmond, kersenmond. Ze had een wipnus en een mond en wangen als twee appeltjes rond.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 Op rood voel me net el Pacino als ik het weer verkoop.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 Gegeven, dat heb een fijne geven, 50 jaar, was in mijn aten, in mijn dronken mond, die was nog flink bij kas. We zouden automobiel gaan rijden, minstens met een meter, man of tien. Maar de vaart, die wieren we open. Ik heb nog nooit zo'n span gezien. E we, hootste, nimbe, botste, zo gezellig het deur bekend. In mijn tante, die, wie, wie, wie, gut, Al deur, het harde wat hoeft het wel, beduid. Kom, laat het ding toch stoppen, want ik moet er. Die door het laaien lekker in de olives. Zeg, ik zal hem een schuhe vergeven. Ik heb een auto, eerste klas. Ik zal die scherpe bocht maar nemen en met een vreselijke vaart. Nou, mom, werd toen wanhopig. Greep mijn tante bij de knie. Ik Ootste, neem me botsten, zo'n gezellige deur mekaar In mijn me tante dier, wie, wie, het voor ik na Al deur dit herderijen, wat hoeft het wel bedacht Kom, laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit Venig riep het vermoedt het hij Want die rare, rare jongen kietelt me telkens aan mijn bij. Maar net Pieter zei, zal je echt het. het? kindje heeft mij geen last. Enkel bij het nemen van de bolgies haal ik er een derde been vast in de zo gezellig, deur mekaar. In mijn tante, die wie, wie, voor een kaar. Al duurt het harder rijen, wat hoeft het te wel beduid? Kom maar, laat het ding toch stoppen, want ik moet er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 Hotste ningen botsten, zagen deur mekaar. In mijn tante, die die wie, die wie, die, Al die, die, die, die, die, het die, die, de die, die, die, die, die, die,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 Uit en ze heeft gelijk De stad staat door de ruiten Ze zegt me kom je weer naar buiten Dus ik ga gelijk mm. Potta, jakka, is te weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Maakt vandaag niet uit Altijd belakken, iets te weinig money in mijn zakken Maakt niet uit. Oh,